Er wordt op grote schaal gefraudeerd met geld in de thuiszorg en de zorg is daardoor onder de maat. Obscure bemiddelingsbureaus zouden maximale zorg voor patiënten aanvragen en declareren, maar leveren niet de zorg die nodig is. Als het gaat om persoonsgebonden budgetten hebben we een voorbeeld van een, een, een, ouders hebben een kind, een, een minder verliede kind, uh, verzorgen dat en horen dan via bijvoorbeeld zo'n zorginstelling van, goh u heeft recht op een vergoeding. Wij kunnen een budget voor u aanvragen, want u verzorgt dat kind. Nou, dat wordt dan aangevraagd en zo'n instelling vraagt dan maximale, een marginaal budget aan. Bijvoorbeeld voor 40 uur zorg in de week. Krijgt daar een bedrag voor uh, en betaalt die ouders 8 uur zorg. En Dat betekent dus dat de rest van het geld 32 uur uh, bij de instelling blijft hangen. Het probleem is dat mensen zelf amper doorhebben dat ze belazerd worden. En als ze dat doorhebben, dan durven ze niet te klagen bij de instanties. Mensen zijn uh, afhankelijk en mensen vinden het sowieso denk ik, moeilijk... om te klagen... Uh, je weet ook niet of zich dat... tegen jou keert...